8 uur. Het NOS-journaal. Juris Stubenitski. Aanpak Mexicaanse griep kostte 340 miljoen. Britse prins Philip succesvol geopereerd aan zijn hart. En meisje zeven jaar na tsunami terug bij ouders. De aanpak van de Mexicaanse griep twee jaar geleden heeft 340 miljoen euro gekost. Dat blijkt uit een overzicht dat minister Schippers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het meeste geld ging naar vaccins en spuiten, 250 miljoen euro. De inzet van huisartsen en GGD's kostte zo'n 75 miljoen euro. Achteraf bleek de Mexicaanse griep erg mee te vallen. Deskundigen hielden rekening met vele honderden en mogelijk duizenden doden. In Nederland stierven uiteindelijk 54 mensen aan de Mexicaanse griep... en bijna alle slachtoffers waren al erg ziek voordat ze de griep kregen. Toch was de aanschaf van zoveel vaccins op dat moment onvermijdelijk... schrijft Schippers...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 Prins Philip moet nog even in het ziekenhuis blijven ter observatie. De man van koningin Elizabeth was in het buitenverblijf van de Windsors in het graafschap Norfolk. Hij was daarom kerst te vieren met zijn familie. De komende maanden staan veel festiviteiten op het programma om te vieren dat Elisabeth 60 jaar op de troon zit. Het is nog niet duidelijk of prins Philip daarbij aanwezig kan zijn. De Cubaanse regering belooft de komende dagen 2900 gevangenen vrij te laten. Dat gebeurt om humanitaire redenen, maar ook omdat Paus Benedictus komend voorjaar naar Cuba komt. Op de lijst met 2900 namen staan ook politieke gevangenen en buitenlanders. Maar niet de bekende Amerikaanse gevangene Alan Gross. Die kreeg 15 jaar cel nadat hij Cubanen aan een internetverbinding had geholpen.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 Afgelopen dinsdag ontstond daar een lek op zee... toen een pijpleiding tussen een productieplatform en een olietanker brak. Sindsdien stroomde ruim 6 miljoen liter olie in zee. De vlek drijft ongeveer 120 kilometer uit de kust van Nigeria. Met vijf schepen en twee vliegtuigen... wil Shell voorkomen dat de olie het vasteland bereikt. Een meisje dat in 2004 door het tsunami was weggedreven van haar familie... is weer terug bij haar ouders... Zeven jaar lang dachten de ouders van het nu 14-jarige meisje dat ze was omgekomen bij de Vloedgolf. Al die tijd heeft ze op straat gebedeld om aan eten te komen. Deze week hoorde een taxichauffeur van het verhaal en hij wist waar de ouders van het meisje wonen. Bij de hereniging herkende de moeder haar dochter niet meteen, maar door een moedervlek en een litteken geloofde de moeder dat ze echt haar dochter weer terug had.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 NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is zaterdag 24 december. We gaan zo even naar het glazen huis in Leiden... gaan we praten met die disjockeys al daar. André Kuipers is veilig in het ruimtestation... maar gisteren stortte er elders in Rusland wel een Soyuz-raket uh, Soyuz, uh, neer. We vragen ons af wat daar aan de hand is. We beginnen met de siliconen. De kwestie rond de borstimplantaten van PIP krijgt een nieuwe dimensie. Want de internationale politieorganisatie Interpol heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de oprichter van het bedrijf. Costa Rica heeft om zijn uitlevering gevraagd. Daar gaan we over praten met Frank Renaud in Parijs. Frank, waarom wil Costa Rica hem nou hebben? Dat weten we niet, want Interpol heeft formeel geen reden gegeven waarom dit uh, advies nu is uitgevaardigd om hem aan te houden. Er is alleen gezegd dat uh, Jean-Claude Mas, 72 jaar, want daar hebben we het over, de oprichter van het bedrijf... dat hij gezocht wordt omdat hij levens en gezondheid van mensen in gevaar heeft gebracht. Dat is op het moment alles wat we weten. Uh, weten we ook niet of er heel erg veel van die implantaten in uh, Costa Rica zijn ingebracht? Precies dat weten we wel, dus dat is het logisch eigenlijk wat je, waar je aan zou kunnen denken. PIP heeft altijd heel veel van die borstimplantaten geëxporteerd uit Frankrijk. En Zuid-Amerika was de allergrootste afzetmarkt. Daar ging meer dan de helft van alle borstimplantaten naartoe. Uh, er zijn een aantal landen waarvan bekend is dat er ook zaken zijn geweest. Al Chili, Argentinië, Brazilië. Blijkbaar is er ook geëxporteerd naar Costa Rica. Het zou kunnen zijn inderdaad dat dat een reden is. En weten we waar die Jean-Claude Mas eigenlijk is op dit moment? Ja, hij is gewoon in Zuid-Frankrijk, waar het bedrijf ook gevestigd is. Dat heeft zijn advocaat laten weten, want die heeft inmiddels wel al gepraat. Zijn advocaat zegt dat Jean-Claude Mas gewoon thuis is in de Vaar, het departement aan de Middellandse Zee. En dat hij ook niet uh, tegen zal werken als hij eventueel wordt aangehouden. Ja, maar dan denk ik, uh, waarom wordt hij niet aangehouden? Nou ja, dat is nu even afwachten. Inderdaad, voor ons nog was er geen reden voor. Hè. Frankrijk zal het ongetwijfeld gaan doen, want de zaak speelt natuurlijk in Frankrijk. Hè. Gisteren is het advies uitgebracht door de Franse regering aan 30.000 vrouwen... die deze borstimplantaten van het bedrijf PIP dragen... om die borstimplantaten te laten verwijderen. Want die borstimplantaten zijn defectueus. De siliconen die erin gebruikt is, is geen medicinale siliconen... als je het zo mag noemen, die dus in de medische industrie wordt gebruikt... maar industriële siliconen. Die deugdheren... Helemaal niet voor dit soort operaties. Het materiaal gaat lek ook, gaat stuk. En daardoor ontstaan problemen, is bekend in Frankrijk. Er is ook al 2000 vrouwen hier in Frankrijk... zijn daarvoor naar de rechter gestapt. Dus er speelt ook hier een zaak. Dus Frankrijk zal ongetwijfeld ook overgaan tot aanhouding van de man. Ja, maar dan is de vraag van willen ze hem eerst zelf berechten... Uh, of leveren ze hem meteen uit? Precies, dat is een grote juridische vraag die nu natuurlijk zal gaan spelen... want een zaak stond op de agenda, er werd rekening gehouden zo in 2012 ongeveer... tegen het bedrijf PIP, met deze Jean-Claude Mas natuurlijk als hoofdrolspeler. We weten overigens inmiddels dat hij voorheen in de vleeshandel zat... Slager was hij. Uh, dus die zaak gaat er komen in Frankrijk. En de vraag is, als er in, ook in andere landen rechtszaken gaan spelen... zoals in Costa Rica misschien dan... maar ook, denk vooral in Groot-Brittannië... waar ontzettend veel van deze borstimplantaten naar geëxporteerd zijn... waar ook vrouwen naar de rechter zijn gestapt. Ja, en als Frankrijk ook zo'n rechtszaak wil hebben... waar zal het dan uiteindelijk gaan plaats hebben... en waar zal Jean-Claude Mass naartoe gaan? Dat zal juridische touwtrekkerij worden. In ieder geval weten we nu waar die uithangt. Dat is gewoon in de VAR, ergens in Zuid-Frankrijk. Dank je wel, Frank. Na een reis van twee dagen bereikte de Soyuz-raket met aan boord André Kuipers... gisteravond het internationale ruimtestation ISS. Om iets voor zeven uur zweefde de bemanning de raket uit en het ruimtestation in. Verslaggever Mark Hamer volgde de koppeling in het vluchtleidingscentrum... samen met de familie van André Kuipers. Daar is André. André Kuipers, hij is binnen. Brede glimlach, hij wordt ontvangen... Door de drie astronauten die al in het ISS zitten. Ze klappen door alle Nederlanders hier. Hallo, dit is uh, Giller Winters van de European Space Agency. André, uh, we wish you all the best during the next couple of months. Thank you very much for nice words and uh, I look forward to work with this great crew. Peter Kuipers, de, de broer van André. Hoe vond u het om hem in beeld te zien? Nou, ik, laat ik het zo zeggen, het was heel emotioneel voor mij om uh, uh, te, zien, uh, te zien lachen zeg maar, met de andere crewmembers. Uh, ja, het was uh, emotioneeler dan ik had verwacht. Want? Ja, ik weet niet waarom, maar even meneer, uh, uh, uh, uh, uh, het zo gunnen dat hij daar kan zijn en, en uh, weten wat hij daarvoor gedaan heeft. En nu dat hij daar gewoon in de ruimte kan zijn en ook met zijn... Ja, gewoon zijn passie over, voor ruimtevaart en voor iedereen. En niet, hij wil delen en dat vind ik zo mooi om daar te zien. En vervolgens dat Sterren, uh, zijn dochter, uh, dat liedje gaat zingen. Nou, ja, nou dat had hij me helemaal wat dat betreft. En volgens mij had hij het zelf ook, maar hij moest heel stoer doen... ten opzichte van zo'n uh, collega-astronauten uh, en cosmonauten Maar ja, het kwam er behoorlijk aan. dag sterren, je papa horen en zien. Ja, we zingen. Ik kom ter aanbod als wanneer wil aan als er nog geen Nikolaas, ik zie hem al staan. Nou, Helm Kuipers, hij is in de ruimte. Hij is in de ruimte, ja. ja. Want we hebben het allemaal kunnen zien. Ja, ja, ja, hij is op de plek van bestemming voorlopig. En volgens mij heeft hij het aan zijn zin. Hij zag er goed uit, vind ik. En hij lachte en volgens mij is hij wel in zijn element nu. Ja, En jouw dochter, uh, Sterre, stal wel de show, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. <laughs> hoe kwam dat zo? Ja, hoe kwam dat zo? Ze zat uh, te tekenen op de tribune. Dus ik dacht dat ze veilig was en uh, zichzelf vermaakte. En opeens uh, verscheen ze zo schuin voor me... en uh, pakte de telefoon aan en zette het lied in... En begon een Sinterklaasliedje te zingen? en begon een Sinterklaasliedje te zingen. Ja, nou ja goed, ze is natuurlijk, uh, Sinterklaas is nu een paar weken achter de rug. Ik denk dat ze er nog steeds vol van is. Het is een van de liedjes die in haar hoofd zit. En uh, huppakee. Had zij wel door dat hij de ruimte was eigenlijk? Ik denk het niet, want ze was aanvankelijk helemaal niet uh, daarmee bezig. Nee, ze zat lekker te tekenen. En hoe is het om, om hem zo weer te zien eigenlijk? Ja, heel fijn. Ik heb, ik heb de afgelopen twee dagen vaak gedacht van... Goh, waar zullen ze zitten? Uh, hoe zal het gaan? Hoe voelen ze zich? En dan is het toch wel heel fijn om, uh, om te zien dat ze aan boord komen. En uh, ja, André zag er goed uit, dus ik neem aan dat hij zich ook goed voelt. Ja, de koppeling, dat was natuurlijk een moment eerder wat even spannend was. Ja, ja er, zijn, er zijn drie kritieke momenten. Dat is natuurlijk de lancering de koppeling en dan straks de landing over zoveel maanden. Uh, ja, dus natuurlijk zijn we... Ik ben heel blij en opgelucht dat het goed gegaan is. Ja. En wat gaat er nu de komende tijd? Kan je hem dan ook spreken? Ja hoor, André kan ons bellen. We kunnen met hem mailen. We kunnen met elkaar mailen. En uh, iedere zondag hebben we ook een videoverbinding met André. Dus dan kunnen wij uh, hem zien en hij kan ons zien. Ja, en, maar dit zit er even op. Terug naar Nederland. Morgen terug naar Nederland. Hartstikke goed. Ik ben blij dat jullie gesproken hebben. Ik spreek jullie gauw weer. André Kuipers sprak tot ons en zijn familie vanuit de ruimte. Hij zit daar hoog en droog in dat ruimtestation ISS. Gisteravond dus kwam hij eraan na een reis van ruim twee dagen in een soyuz capsule En juist gisteren ging een lancering van een andere Soyuz raket mis. Een onbemande, dat wel, maar toch. En in augustus gebeurde het ook al. En dat was toen ook de reden dat de vlucht van Kuipers werd uitgesteld. Over de ins en outs van die Soyuz praat ik nu met hoogleraar ruimtevaarttechniek aan de TU Delft, Boudewijn Ambro. Goedemorgen. Goedemorgen. Moet ik dan nou eigenlijk, als ik dat zo op me in laat werken, eruit afleiden dat André Kuipers eigenlijk een hele gevaarlijke vlucht heeft gemaakt naar het ISS? Ja, je zou het langzamerhand wel gaan denken. Um, het is natuurlijk zo dat, uh, dat. Dit is een bemande vlucht. Um, en de veiligheidsmaatregelen voorzorgen. die zijn bij bemande lanceringen natuurlijk uh, aanzienlijk strenger. dan bij uh, andere lanceringen. Het is ook uh, een iets ander type raket wat uh, uh, ja, nu mislukt is. En uh, het is ook een andere lanceerbasis waar uh, het heeft plaatsgevonden, maar dat neemt niet weg dat het natuurlijk redelijk zorgelijk is. De Russische ruimtevaart heeft de afgelopen uh, jaar uh, vijf of zes van dit soort belangrijke uh, mislukkingen gehad, ja. en dat uh, tekent eigenlijk een beetje de staat uh, van uh, de Russische ruimtevaart, uh, waar een hoop ja, ervaring uh, weg is gegaan. Uh, Wat is dat? Is dat het grootste probleem dat de ervaring weg is? Ja, dat is het belangrijkste probleem. En uh, nou, je zei eigenlijk. De, de, de, de, de, Ervaring weg. Um, kwaliteitscontrole, dat is uh, in de productie, daar uh, gaat heel duidelijk wat mis. En dat wordt elke keer na, bij elk onderzoek opgemerkt. En uiteindelijk komt het natuurlijk ook neer op uh, geld. En dus uh, te weinig geld is uh, ja, te weinig uh, goede mensen, te weinig motivatie. Maar waarom ging het vroeger dan wel, uh, of minder uh, vaak fout, moet ik het zo zeggen? Ja, dat is misschien een beetje heel vergang, maar um, als er vroeger wat misging, dan uh, kon je meteen naar de Gulag als je daar schuldig aan was. Er stond een behoorlijk stok achter de deur, als ik het even mistisch moet zeggen. Ja, en de mensen waren dus alerter daardoor. Ja, absoluut. Dat, uh, dat, dat, dat, dat kan je gewoon zien. Dat, dat, dat, dat zijn wel het zijn er altijd slordigheden ontdek men uh, achteraf. Hè. dus stonden zocht tot waarom het mis ging. Uh, iets vergeten of een uh, onderdeeltje achtergelaten in een uh, motor. Uh, een slechte las uh, in, in, in en in een, een, een belangrijk onderdeel. Ja, nou ja, het is wel zorgelijk. Ik bedoel, een heel klein foutje kan dus hele grote Even gevolgen op, op, op, op. Ja. hebben. En, ja. en nu gaat het om die onbemande vluchten. Is er is een verschil tussen dus die onbemande en die bemande vluchten qua zorgvuldigheid? Ja, dat moet je dus wel aannemen. Um, op zich is hetzelfde materiaal, het zijn dezelfde motoren. Um, dus in principe dezelfde raket. Misschien een, heel, een iets andere uitvoering elektronisch gezien, maar voor de rest alles is hetzelfde. Het komt uit dezelfde fabrieken. En uh, ja, daar wordt dus kennelijk toch niet meer goed opgepast... dat de kwaliteit van de geleverde producten uh, altijd even hoog is. Ja, maar we hebben het hier niet over kwartjes en dubbeltjes. We hebben nee, het hier oh. over miljoenen. Wat, wat hoeveel miljoen uh, ja, uh, ontploft er dan? Uh, nou, de, een, een lancering met een uh, Soyuz-reket die schijnt ongeveer 65 miljoen uh, euro te kosten. Um, daarvoor kun je me huren, zeg maar, of uh, bestellen. Um, dus dat is een hoop geld... Maar wat nog veel meer geld kost, is de satelliet die erop uh, zit. want uh, Een beetje satelliet kost zo'n uh, 250 miljoen euro. En uh, ja, dat is natuurlijk wel... Uh, dat ben je gewoon kwijt. Dat ben je gewoon kwijt, ja. Het is vaak wel verzekerd. Uh, uh, alle lanceringen zijn tegenwoordig verzekerd. Uh, en je uh, nee, krijgt je geld dus wel terug. Maar het is natuurlijk wel doodzonde. Ja. Um, en, en, en André Kuipers, heeft u dan ook nog dat, dat bericht gehoord... Uh, van uh, van die mislukte lancering? Denkt u dat? Uh, in de ruimtevaart zijn er natuurlijk uh, ja, nieuwtjes die uh, gaan als een uh, razend vuurtje rond. <laughs> en, nieuws travels uh, fast uh, tegen en de en Amerikanen, zeker, maar dat zeker, is wel zeker, letterlijk. Ja. Sorry, zeker, ja, letterlijk. Zeker gezien de relatie met zijn uh, vlucht natuurlijk zal je dat uh, ongetwijfeld gehoord hebben. Hebben heeft gisteren gezien hoe makkelijk die communicatie gaat? Ja, dat is wel. Uh, nou, dat, uh, dat zal hem zeker bereikt hebben, dat nieuws. Nou goed, hij zit, uh, hij zit daar prima, uh, behalve gelukkig. dat is hij het ja, precies. En kan dan van alles doen. En we kunnen met hem communiceren. Hij gaat geloof ik zelfs de top 2000 openen. Uh, morgen is dat de... Ja, vanuit de ruimte. Ach, alles is mogelijk. Meneer Ambrosius, ik dank u wel voor het gesprek. Heel graag gedaan. Dag. Aan het eind van de uitzending gaan we nog eventjes naar Moskou. Want uh, daar willen vandaag weer duizenden Russen de straat op gaan... om te demonstreren voor democratie en veranderingen. Dat allemaal straks. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. Veilingen, klusjes doen, wandeltochten en inzamelingsacties. Allemaal voor het goede doel. Serious request: het glazen huis in Leiden. Er zijn zelfs steden met een eigen glazen huis waar ook geld binnenkomt. Of juist heel veel kleine acties. Zoals die bijvoorbeeld van de acht derde klassers van het gymnasium Beekvliet uit sint gestel Scholieren stonden gistermiddag in een stand in Den Bosch. En de opbrengst die brengen ze zo dadelijk naar Leiden. Ja, ja, wij staan hier nou eh, cakes te verkopen en eh, gewone cake. En echt heel lekkere chocolamels. En ja, een tomaatstoep hebben we ook nog altijd. Of, ja, van alles. Je kunt ook ballen gooien zelfs. En dan kun je echt leuke prijzen mee krijgen. Het is ook echt voor de kleintjes er echt wat om te doen. Dus ik zou zeggen, kom allemaal maar. Ja. De leerlingen staan achter de steentjes met de kerstmuts van Sirius Request op. En natuurlijk hangt er de poster, help een moeder, red een gezin. Alsjeblieft, succes. U dacht, ik ga er eens even geld tegenaan voor je. Ja, gooien. dat dacht ik, ja. ja? <laughs> Waarom? Omdat ik uh, eigenlijk de hele week al geld wilde overmaken maar nog niet aan toe ben gekomen. Dus u dacht, dan ga ik maar hier naar die stand. Klopt. Ja, Serious request, het leeft nog? Zeker, elk jaar meer denk ik. Ja? Ja. Ja, je hoort ook wel mensen zeggen, ach, we geven al zoveel aan goede doelen en die lopen nee, weer door. Nee, met... ik oh. niet. Ik ben wel bewust dit jaar aan uh, serious request. De leerlingen staan achter de steentjes met de kerstmuts van Serious Request op. Maar echt storm lijkt het nog niet te lopen. Ja, op school moeten wij een maatschappelijke stage doen. Dus moeten wij voor 15 uur uh, moeten we in de week moeten we, 15 uur moeten wij dus in totaal iets doen. Uh. Ah, jullie dachten wacht, Serious Request. Mooie invulling. Ja, zo kwamen ze, kwamen ze een keer de klas in. Uh, dus zo Heb stof. je er zelf ook nog een voordeeltje aan? Ja, zo kun je het wel doen. Want anders had je een andere maatschappelijke stage moeten doen, hè? Ja. Op de sportclub of zo. Nou, dit is toch veel leuker? Ik vlog het op televisie, dus ik weet het. Ja. Help een moeder, red een gezin. Daarom. Bent u zelf een moeder eigenlijk? Ja, ik heb een zoon van 23. Dan kunnen wij wel zeggen, we hebben minder geld. Maar hun hebben helemaal niks, hè. Dus. Dus u heeft het zelf ook niet zo breed? Ik heb het zelf niet heel breed. Maar ja. Desondanks een euro voor een plakje cake voor het goede doel. Ja, ja daar heb ik er wel voor over. Laura Kapteins beheert de kas. Althans, er staat met een geldkistje in haar hand. Hoeveel zit er al in? Kijk eens. Ja, het geld zat. Oh, wacht even. Er is toch al serieus geld opgehaald? Ja, ja iets in de 200-300 euro al. En wat is het doel ongeveer? Heb je een streefbedrag? Ja, we hadden 350 euro. Ja? En daar ja, zijn we denk ik al bij. Het is, Dat is alleen maar gelukt. Bijdrage was dat van Mino Remmers. Nou, serious Request in Leiden is nog even met zichzelf bezig. De lijnen zijn bezet. Wie weet lukt het nog voor het eind van de uitzending. Het nieuws dan verder. Want vandaag zullen tienduizenden Russen gaan demonstreren voor eerlijke verkiezingen. Op internet kondigen veel mensen hun deelnemen, deelname aan. Zoals deze Nathalie. Ik ga naar de meeting. Want ik was sponsored door Hillary Clinton. Ik zie je op zaterdag. Ik ga demonstreren, zaterdag 24 december. En ik word gesponsord door Hillary Clinton, zegt ze. Het is een knipoog naar een opmerking van Poetin. Die zei dat de demonstranten zijn opgejuurd door de Amerikanen. Kiesja Hekster is in uh, Moskou. Staat op het punt ook om naar buiten te gaan, naar die demonstratie. Kiesja, nog eventjes. Hoeveel mensen worden er ook alweer verwacht? Nou, afgaande op de berichten op Facebook en de Russische variant daarvan... voor contactje zouden er 65.000 mensen kunnen komen. Maar de organisatie denkt aan veel meer mensen. 150.000 hebben ze al genoemd. En uh, Gazette, een krant hier, die heeft uitgerekend... dat als het uh, druk is en de straat vol is... de Zagerov-avenue waar de demonstratie zo meteen gaat uh, beginnen... dat er dan bijna 100.000 mensen uh, zouden passen. Maar of die ook echt gaan komen, dat weten we over een paar uur... De voorbereiding die staat op het uh, punt van beginnen. Er is een heel groot podium. Het wordt allemaal wat professioneler aangepakt dan twee weken geleden. Dat was ook wel nodig, want toen ik in de menigte stond... kon ik er helemaal niets van verstaan. Zo slecht was het geluid. Dat uh, moet vandaag allemaal anders worden. En, uh, ja, ik neem aan dat de autoriteiten een beetje op hun kivive zullen zijn. Is er veel politie aanwezig? De vorige keer viel me op dat dat eigenlijk niet het geval was. Althans, ze waren er wel, maar niet in het zicht. Ik heb begrepen dat het leger wel ook uh, door de straten zich verzamelt. Maar waar dat precies is, weet ik niet. Dus ik denk dat de autoriteiten er alles aan zullen doen om het uh, rustig te laten verlopen. Maar op het moment dat er toch ongeregeldheden zullen komen... en dat kan natuurlijk altijd, dat ze dan op volle kracht zullen ingrijpen. Maar leeft het een beetje, deze demonstratie? Dat kun je toch wel echt zeggen. Ja, het is uh, het gesprek van de dag op veel kantoren. Uh, er worden uh, speciale websites gemaakt. Er worden liedjes gemaakt. Bijvoorbeeld door een van Ruslands uh, populairste hip-hop zangers. Noise FM. Luister maar eens even. Het ja, dat maar ja, dat even. is heel grappig wat, uh, wat deze Noise FM hier zingt. Misschien herkennen je de naam van Guus Hiddink daarin. Uh, hij zegt, uh, we gaan demonstreren en dat is veel cooler dan het voetbal. We hebben Guus Hiddink helemaal niet nodig. En dat slaat natuurlijk een beetje ook op het voetbal. Het WK dat Poetin uh, bijvoorbeeld in 2018 naar Rusland heeft gehaald. Hij probeert met grote evenementen de Russen tevreden te stellen. Maar heel veel Russen die willen dat niet meer. En die zeggen, wij gaan demonstreren voor nieuwe eerlijke verkiezingen. En hoe groot het allemaal wordt, ik uh, ga over een uurtje uh, de straat op om te kijken. Ja, yes, uh, misschien heb je het herkend. Nou, ik niet, maar ik heb het geluid <laughs> nog een keer. Ik hoorde hem nu, ik hoorde hem nu. Het, het was op het laatst, ja, ja en ik, ik zat in het begin uh, goed op te letten... maar het was op het laatste. Hidding dus. Goed, jij gaat zo uh, naar buiten, je gaat uh, de straat op om te kijken... De of sneeuw er, in. De snee, want het is uh, een, een koude demonstratie, is het koud bij jou? Het is niet heel erg koud, min vijf of zo, maar het sneeuwt... en de afgelopen dagen is er ook een dik pak sneeuw gevallen... dus wel echt winter in ieder geval. Maar we, houdt dat Russen dan niet? Ik bedoel, zitten ze dan niet liever gewoon lekker binnen? Nou, min 5 is natuurlijk niet echt koud. En uh, ik denk dat uh, de, de motivatie om naar buiten te gaan groter is... dan het verlangen om binnen te zitten. Dat kan daarna ook nog wel. De demonstratie die duurt tot uh, drie uur jullie tijd. Dus dan is er nog tijd genoeg om bij de kachel te gaan zitten. Precies, en hij start uh, zo dadelijk dus. Kisia, we horen het verslag later vandaag hier op deze zender op Radio 1. Kiesja Hekster in Moskou, dus onderweg naar de demonstratie. Hé, hey, dit lijkt me wel het geluid van het glazen huis. Hebben we toch contact? Gerard Ekdom, Koen Zijnenberg en Timur Perlin zijn daar. Maar er wordt een plaat gedraaid. Over tien seconden schijnt de plaat afgelopen te zijn. Dat is een grote vraag, wie interviewt wie? Ach, we luisteren gewoon even mee. We koppelen de zenders. Gewoon Dus in de ruimte ook. Koppeling. Ik begrijp dat wij antwoord moeten gaan geven zo dadelijk bij 3FM. Dus, u luistert naar Radio 1, gekoppeld aan de zender oh, 3FM. Dat is dat van Lady Gaga. Genoeg aangevraagd uh, vandaag ook weer. Dankjewel, uh, Martijn Hogekamp, Floris Kienhuis en Jan Kleiweg. Even heel kort bij de brievenbus. Jongens, goed gedaan met die kerstmutsen. Hoeveel euro is het? 305. 305 euro, goed gedaan, dankjewel. 305 euro voor Serious Request. Hartstikke idee. Volgens mij moeten we naar uh, radio... radio 1. Bert van Sloten. Dit is de nieuws en actualiteiten van de Timo <laughs> Hallo, hier is de hitradiozender uh, met af en toe wat alternatieve plaatjes. <laughs> Hallo Bert. Dag hey jongen, Goedemorgen. Hi. Hoe gaat het? Um, ja, het, het, het, maakt ma het, het hangt vanaf wanneer je het vraagt. Nu gaat het goed. En ik kan nu ook niet begrijpen. Gisteravond zat ik er helemaal doorheen. en ben ik hier op de wc gaan zitten met de klep dicht hoor. Ik heb uh, niks gedaan. En toen dacht ik echt, mijn god... Het, klinkt, het lijkt wel alsof je de Alpe aan het beklimmen bent. Ik doe het nooit meer. En ik zat echt zo bijna een beetje te huilen. En nu denk ik, waarom zou ik nou zo'n dit janken of ik te gaan aanstellen? Maar het is echt zo'n achtbaan gaat op en neer, joh. Ik zit hier met Wayland, dat is onze slaapgasten vandaag, zanger Wayland. Die is nog steeds nou, wakker, want toen ik opstond, ja, was hij er ook al. En ik stond om drie uur op vannacht. Nou ja, hij is hier al sinds tien uur vanavond. Hij is gewoon wakker gebleven. Dat is zo fantastisch. Maar ja, waarschijnlijk ook met, met hulp van, de, van, de, van Leiden. Leiden, laat je eens even horen aan Radio 1 Bert, het is half negen ochtends en het staat hier stroomvol op het plein in Leiden. Het is zo mooi om te zien. Het is echt fantastisch. En hoe gaat het met de actie? Hoeveel, wat is de stand op dit moment op de teller? Nou, op dit moment weten we het niet. Die laatste dag is altijd een hele gekke dag. Daar kan heel veel worden binnengehaald of iets minder veel worden binnengehaald. We hopen natuurlijk op het eerste. Gisteren was de tussenstand 3,5 en een half miljoen euro. En dat is op zich wel erg hoog. Nou. Um, Alleen vorig jaar kwam er op die laatste dag ineens nog heel veel bij. Ja, nou dat gaat vandaag en... natuurlijk ook weer gebeuren. Wij gaan hier ook nog ja, even met de, vraag de pet is of rond. of Dat gaat lukken. Ja, natuurlijk nou, ga gaat het. Een... Wij gaan ja? met de pet rond bij Radio 1. Gaan we ook nog eventjes. En uh, het bedrag komen. Aan het eind van de dag komt er vast en zeker iemand van de NOS nog eventjes langs om het te brengen. Oh, dat zou ik heel leuk vinden. En als mensen naar Radio 1 aan het luisteren zijn, ze denken, nou, ik wil ook meehelpen, Gewoon even bellen. 0909-1336, Gewoon even nu bellen. En dan kan je een plaatje aanvragen voor geld. En dan help jij de moeders die vechten tegen gevolgen van de oorlog. Nou, succes met de actie! En wij komen ben... later langs. Oh, ik vond het heel leuk dat je even ons kwam moeten spreken. En wat, Dankjewel. En wat ga je nu draaien? Uh, ik ga nu, we gaan nu naar het nieuws. Ja, dat zijn jullie wel het bekend. En wij ook, ook... trouwens. Dat is leuk. Ja, maar, wij ook... maar daarna draaien wij Greg Holden. Dat is een heel prachtig nummer voor Serious Request. Uh, geschreven door een vriend van Eric Corton. En het is echt een soort... Uh, ja, het geeft je moed, het nummer. Het is prachtig. Nou, dat heb je nodig. Sterkte okay. erbij. Dankjewel. En hier op deze zender, ik kondig het al aan. Wij gaan zo dadelijk naar het nieuws met, uh, met Juri. Er komt natuurlijk eerst Ster, En daarna natuurlijk naar Peter en Mieke, de Tros Nieuws Show. Ik wens u een hele fijne dag. Jullie Hollander betalen thuis al zoveel met die pinpassen. En dan komen jullie hier in Oostenrijk... en dan betalen jullie ineens veel meer met geld. Zelfs voor onze supertolle skipassen.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 Of lees de voorwaarden op snsbank.nl. Dit is de SNS-bank van... De ouders van Raffi. Radio 1. Het NOS-journaal. De bestrijding van de Mexicaanse griep... heeft Nederland twee jaar geleden 340 miljoen euro gekost. Dat schrijft minister Schippers. Het meeste geld ging naar vaccins en spuiten...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 Van der Valk Hotel langs de A27 bij Houten... heeft de politie de hele nacht onderzoek gedaan naar een dubbele moord. Gisteravond werden op de parkeerplaats twee mannen doodgeschoten. De politie heeft het personeel en de gasten verhoord als getuigen. En zeven jaar na de tsunami is een meisje terug bij haar ouders in Indonesië. De ouders van het nu 14-jarige meisje dachten dat ze was omgekomen. Al die tijd heeft ze op straat gebedeld om aan eten te komen... Een taxichauffeur wist waar de ouders van het meisje wonen... en bracht haar terug naar huis. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Na een onstuimige nacht met veel wind en regen... wordt het de komende uren geleidelijk aan rustiger en droger. Het is op dit moment wisselend bewolkt... en verspreid over het land komen enkele buien voor. Het is nu 5 à 6 graden en aan de kust staat nog een harde wind. Vanochtend neemt de wind geleidelijk in kracht af... en wordt matig aan zee vrij krachtig... Komt de wind vanochtend nog uit het noordwesten, vanmiddag draait deze naar west. Na de rest van de ochtend zien we een afwisseling van wolken, opklaringen en zo nu en dan een bui. Vanmiddag wordt het geleidelijk aan droger en komt er ook wat meer ruimte voor de zon. De middagtemperatuur ligt rond een graad of 8. Vanavond is het wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Kijken we naar de nacht, dan raakt het bewolkt en gaat het regenen. Morgen eerste kerstdag is het eerst bewolkt en valt hier en daar nog wat regen of motregen. Maar in de loop van de dag wordt het droog en breekt misschien in het westen nog even de zon door. Het wordt morgen 9 tot 10 graden. Witte kerst zit er echt niet in dit jaar, want ook tweede kerstdag verloopt met 10 tot 11 graden ronduit zacht. De dag verloopt verder overwegend bewolkt en droog.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 Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de nieuwshow. Wat gaan we doen? Om 9 uur gaan we het aan de vooravond van kerst. Vrede op aarde enzovoort hebben over geweld. Misschien zag u wel die beelden van de Egyptische veiligheidstroepen... die langdurig inhakten op een halfblote demonstranten. Daarna komt Willem Post en die gaat in zijn grote Amerikaanse glazen bol kijken... en komt met verrassende voorspellingen. Antoinette Vlieger promoveerde op het miserabele leven... van Aziatische dienstbodes in Arabische landen. En het laatste onderwerp dat uren: de dodo. Iedereen denkt altijd dat hij door de laatste dood door Nederlanders is opgegeten. Nee, de Portugese ratten hebben het gedaan. Om tien uur stellen we de vraag, wat vieren wij eigenlijk nog met kerst? Arie Storm bespreekt de allerlaatste boeken van 2011 en... Tamar van der Dop, actrice, zoekt nog geld voor haar nieuwe film. Zometeen de vraag hoe het gaat met de Apple Store in Amsterdam. Maar eerst de woningmarkt. Precies, want die woningmarkt, dat kan u niet ontgaan. zijn. Zit vanwege de dalende huizenprijzen behoorlijk op slot. En dat kan zo niet langer stellen. Zowel politici als hypotheekverstrekkers deze week eensgezind. Hervorming van de hypotheek aftrekt licht voor de hand... maar ligt ook politiek uitermate gevoelig. Dus dat gaat waarschijnlijk niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Politiek is er wel een meerderheid te vinden... voor het plan de woonschulden versneld terug te betalen. De huizenbezitters doen er in 2012 verstandig aan... hun hypotheek opnieuw tegen het licht te houden. En dan, prachtig woord te herijken. Dat zegt directeur Ron Bavelaar van de Hypotheekshop... een van de grootste adviseurs op de vastgoedmarkt. Goedemorgen, meneer Bavelaar. Goedemorgen. Ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat u dat zegt. U ruikt handel. Nou, uh, het is niet zozeer uh, direct handel. Het is een, uh, een zorgplicht die uh, ook de banken hebben, uh, maar ook de hypotheekadviseurs hebben. Als je ziet dat de huizenprijzen naar beneden gaan... en je ziet dat er in het verleden veel aflossingsvrije hypotheken zijn verstrekt... Ja. dan is het verstandig om te kijken of uh, die aflossingsvrije hypotheek nu nog wel zo verstandig is. Ja, maar even voor de duidelijkheid, het is ook handig voor de luisteraar. U heeft daar natuurlijk wel een concreet, concreet belang bij. Het belang dat wij daarbij hebben, en dat is echt een serieus belang... dat is dat wij uh, onze consumenten moeten behoeden voor uh, onderdachte financiële... Keuzes en moeten zorgen dat ze ook in die woning kunnen blijven. Ja, dat begrijp ik. De banken hebben een zorgplicht. U toch niet? Ik heb, ja, wij vinden dat we ook een zorgplicht uh, daarin hebben. En consumenten die bij ons uh, de hypotheek komen herijken, de zogenaamde hypotheekcheck, ja. dat is gewoon uh, gratis, dus kosteloos. Ah, dat doet u. Uh, sowieso één keer in zoveel tijd. Uh, dat doen we sowieso eens in de zoveel tijd. Daar hebben wij een, een uitgebreid nazorgprogramma. Dat is overigens niet gratis. Maar als consumenten nu hun hypotheek willen herijken... en ook als ze niet bij de hypotheekshop klant zijn... dan kunnen ze dat uh, kosteloos doen. Oké, okay, helder. Dat die banken uh, dat willen en eens een beetje bekijken... dat is natuurlijk ook een vrij simpele redenering. Je wil met de onderpanden die je hebt, gewoon wel eens even weten... of het speel überhaupt nog wel waard is wat jij uitgeleend hebt. Is het zo simpel? Ja, voor de banken is het waarschijnlijk wel zo simpel. Maar uh, hier uh, is het een voordeel voor beide kanten. Want ook voor consumenten is het belangrijk dat die hypotheekschuld... in ieder geval... Uh, ja, zeg maar, in verhouding is tot de waarde van het huis. Want er kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen... zoals werkloosheid of scheiding. En als dan uh, de opbrengst van het huis niet meer de waarde van de hypotheek dekt... dan kom je dus met een restschuld te zitten en dat is echt rampzalig. En wat gaan ze dan bijvoorbeeld voorstellen... Hoe bedoelt u wat u nou van... ja, U zegt dat, dat, dat herijken, wat, wat, wat is dat dan in de praktijk? Herijken is, uh, is kijken naar, naar de hypotheek... en kijken wat voor gedeelte er aflossingsvrij is... en kijken wat de omstandigheden van uh, de consument zijn. Het kan zijn dat de consument een heel groot uh, gedeelte al gespaard hebben. Dan is een aflossingsvrije hypotheek is een veel minder risico. Maar als dat niet zo is, dan kan uh, het best zo zijn... dat het advies is om een aflossingsvrije hypotheek te veranderen... in een uh, aflosvormhypotheek, een annuïteit of een bankspaar of een spaarhypotheek. Ja, en dan kunnen die mensen vanaf dat gaan bedenken hoe ze het dan gaan financieren? Nee, want uh, een bank zal graag bereid zijn om een aflossingsvrije hypotheek te veranderen in een, uh, in een aflosvorm. Waarom? Omdat de ook het risico voor de banken afneemt als er wordt afgelost. Ja, maar voor mensen die natuurlijk uh, vaak tot aan de top toe gefinancierd zijn... kan zo'n extra aflossing wel eens eventjes de druppel zijn dat het helemaal niet meer gaat. Ja, dan is, het wel, dan is het allemaal wel heel kritisch. Dan kun je überhaupt... Maar dat is bij veel mensen toch het geval, op Nee, dat is niet bij veel mensen het geval. Uh, en uh, uh, u moet zich realiseren dat het, het aflossen van, uh, van je schuld... dus het betalen van je schuld, daar word je in principe niet armer van. Dus het, betekent, het is een vorm van sparen. Het is een vorm van sparen en dat is gewoon ontzettend belangrijk om daar nu al mee bezig te zijn. Zeker ook omdat we weten dat in de toekomst zeg maar, de pensioenen waarschijnlijk niet meer uitkeren wat iedereen gedacht had. En dat betekent dat als je uh, aan het eind van de, van de looptijd van de hypotheek met uh, een aflossingsvrije hypotheek blijft zitten, dat je dan wel moet zorgen dat, die, uh, ja, dat je die kan betalen. Oh. Nou, als je aflost betekent dat je ook uh, waarde opbouwt in de woning en dat betekent dat je waarschijnlijk dan met minder pensioen toe kan. Ja. Maar goed, de banken hebben hun klanten deze week benaderd... Hè, met een voorstel om een hoger bedrag uh, af te lossen. Uh, en ik uh, begreep dat Den Haag die maatregel wel fiscaal wil stimuleren. Ja. Ik dacht, ja, dan gaan we weer. En waarom moet dat uit de schatkist? Ja, daar, daar, daar zijn de rekenmeesters voor om te kijken of dat, uh, of wat dat oplevert. Kijk, als er afgelost wordt, dan hoeft daar geen renteaftrek uh, voor, uh, voor betaald te worden. En als je kijkt naar de, het voorstel wat uh, in dit geval het CDA heeft gedaan... is om het eigen woningforfait terug te brengen. Als je die rekensom op elkaar legt... dan zul je zien dat dat uh, ook voordelig is voor de overheid. Maar goed, het is wel zo dat uh, mensen waarschijnlijk... Uh, wat, wat Peter zegt... Die... He, bij wie het allemaal net gaat, die zullen niet bij zijn met zo'n voorstel. Ook, nou ja, al, is, ook al kan je dan nog wel vertellen, ja, het is een vorm van sparen... maar die hebben toch het idee van, daar gaat mijn spaargeld, misschien. Het is een voorstel he, van de banken, dus mensen zijn er niet toe verplicht. Nee. En zou die huizenmarkt op een of andere manier ook weer vlot getrokken worden als dit... Ja, door veel mensen gedaan wordt? Nee, dat verwacht ik niet. Ik verwacht niet dat dat een stimulering is van, uh, van de, de, de huizenmarkt. Uh, de huizenmarkt die zit op slot, maar dat heeft uh, ja, toch vele redenen. Mensen zijn, uh, zijn bang om hun eigen huis te verkopen. Of tenminste een nieuw huis te kopen voordat ze hun eigen huis verkopen. Dat is eigenlijk het, het, het probleem. Dus er is weinig consumentenvertrouwen. Maar als je echt gewoon kritisch naar de markt kijkt... dan zeg je het is een kopersmarkt. De, de hypotheekrente is nog steeds historisch laag. Mensen kunnen tot, tot op het bot... Uh, onderhandelen over de waarde van de woning. Dus er zijn echt gewoon hele goede huizen te koop voor behoorlijke wat in, in, in zeg maar in prijs verlaagd. Ja, maar mensen denken vaak als we nou nog langer wachten, dan wordt het nog goedkoper. Ja, dat is waar. Maar op een gegeven moment, als je geko gekocht hebt... dan is het ook helemaal niet meer zo erg uh, wat, wat er eigenlijk met de waarde van de woning gebeurt. Dat hebben we in de goede tijd ook gezien. Het is natuurlijk virtueel geld. Uh, het wordt wat anders als je zegt van uh, ik wil over vier of over vijf jaar wil ik weer verhuizen. Want ik wil dan naar een groter huis. Ik, uh, ben, uh, ik heb een kinderwens, dus er gaan kinderen komen. Ja, dan is het wat anders. Wacht even. Nou, het gaat me toch een deel van de logica die u zegt. Uh, u, u zegt net dat uh, het, het uiteindelijk voor die mensen weinig uitmaakt dat die huizenprijs dan zakt. Maar dat is precies de redenering natuurlijk... waarop die banken nu zeggen... ja, wacht eens eventjes. We willen gewoon dat uh, uh, geld dat we uit hebben geleend... dat in ieder geval wel op een of andere manier terug kunnen krijgen... als het fout gaat. Dus daar is het wel essentieel... dat wel die huizenprijzen uh, zeg maar, in de realiteit zijn... met die uitgeleende bedragen. Ja, dat, dat lijkt zo. Um, maar we hebben het hier over een aflossingsvrije hypotheek. Daar heeft u het over. En een aflossingsvrije hypotheek, daar zit een risico op. Maar als je een aflosvorm hebt, dat dus je er gewoon in de tijd van de looptijd de hypotheek aflost, dan is er dus geen probleem. En we moeten het, dit probleem ook niet groter maken als dat het is. Als jij gewoon je baan houdt en gewoon keurig je hypotheek betaalt, dan, uh, en het is geen aflossen hypotheek. Ja, maar daar zegt u het precies. Ja. Ja, inderdaad. En dat is een risico wat natuurlijk de komende tijd toeneemt. De werkloosheid neemt toe. Ja, en een serieus risico. Met wat voor, voor, voor percentages houdt u rekening eigenlijk? Met het woningbezit dat wel eens in de problemen kan komen. Nou, ik hou daar niet rekening mee met een, met een bepaald percentage. Um, het is ook koffiedik kijken. Um, de vo voorspelling is wel oh. voor volgend jaar dat de werkloosheid zal toenemen. En dat is iets wat we ja, dan moeten bekijken. En u houdt daar nu nog geen scenario voor uzelf? Ja, ik kan daar geen rekening mee houden. Ik kan alleen maar consumenten adviseren... of onze winkels kunnen consumenten adviseren... dat op het moment dat de hypotheek niet meer in relatie is... tot de waarde van de woning... dat zij naar, in ieder geval naar een van onze winkels komen... om te kijken van of dat misschien in een andere verhouding moet komen. Wat kunt u dan erg voor ze doen? Nou, wat we kunnen doen is het, uh, wat ik dan noem het huisje bij het schuurtje brengen. Als je ziet dat de waarde van de woning gedaald is en het is voor het grootste gedeelte aflossingsvrij, dan kunnen we adviseren om een kleiner gedeelte aflossingsvrij te nemen. Dus een andere hypotheek, wel bij dezelfde geld verstrekken, maar mm. in een andere hypotheek. Moet je over gaan sluiten, dat kost geld. Hè? Uh, als je naar een andere geldverstrekker gaat, dan <coughs> moet je inderdaad oversluiten en dat kost geld. Maar bij dezelfde bank is het vaak ook nog kosteloos. Dus, uh, uh, en dat is het advies uh, wat, uh, wat mensen dan van ons krijgen. Maar het is echt maatwerk. Want er zijn ook veel consumenten die hebben gewoon een buffertje op een spaarrekening staan. En op het moment dat dat buffertje groot genoeg is... dan is het misschien helemaal niet nodig om af te lossen. Dan kun je dat buffertje gebruiken op het moment dat je in de problemen komt. En dan is er feitelijk ook niets aan de hand. Dus we moeten het probleem ook niet groter maken dan dat het is. Gisteren werd uh, door Ronald Gerritsen, dat is de hoogste baas van de AFM en het over de vastgoedmarkt gaat, werd er gezegd... dat het hier betreft een explosief mengsel van ongeziene risico's... en een teveel aan geld. Dat klinkt behoorlijk onhaalspellend. Ja, de AFM, ook de Nederlandse Bank, uh, uh, communiceren dat de schuldenlast van, uh, van uh, Nederland te hoog is. Uh, en uh, ja, dat is een, een macro-economisch gegeven. Uh, maar ja, wij kijken naar zeg maar, het consumentenniveau. Ja. En uh, het is inderdaad zo dat veel mensen een te grote aflossingsvrije hypotheek hebben. Weet u hoeveel uh, hypotheekschuld alle Nederlanders bij elkaar hebben? Ja, dat is een bedrag van ongeveer 630 miljard. Ja, 644 miljard, ja. Nou ja, dat vind ik wel indrukwekkend. Ja, dat is inderdaad een indrukwekkend getal. Uh, maar daartegenover staat natuurlijk spaargeld. En dat is zo'n 300 miljard. En daarnaast is er natuurlijk bij verzekeringsmaatschappijen... en bij pensioenverzekeraars is er natuurlijk ook, zijn er ook zogenaamde kapitaalverzekeringen opgebouwd. Daar is ook vermogen opgebouwd. Wat ook zeg maar straks gebruikt gaat worden voor de aflossing van de hypotheek. Maar goed, nog even dat explosieve mengsel. van ongeziene risico's en een te veel aan geld. Want ik, ik interrupeerde u. Ja, te veel aan geld. Ik denk dat het, dat het een te hoge schuld is... wat, uh, wat Meneer Gerritsen bedoelt. Um, ja, de banken hebben. Um, uh, er is een hoge uh, hypotheekschuld in Nederland. En als dan uh, de huizenprijzen macro economisch uh, naar beneden gaan, ja, dan zie je dat de verhouding uh, uitgeleend geld en het onderpand dat die ver verandert. En dat betekent voor de banken een risico. En dat risico probeer ze te beperken. Ja. Maar het is ook zo dat uh, de stimulans die de banken nu geven uh, door consumenten te vragen om extra af te lossen, dat dat ook zeker in het belang van de consument zelf is. Want, ja, ik, ik denk, de, luister, de meeste mensen... Maar goed, het is misschien een raar scenario. De meeste mensen uh, nemen, als ze, zeker bij die aflossingsvrije dingen... een hypotheek voor 30 jaar. Nou, wat gebeurt er vaak? Dan wordt er een beetje overgesloten enzovoort. Uiteindelijk beëindigt die hypotheek op mensen moment dat die mensen doodgaan. Kan het verder schelen, joh. Ja, dat is wel heel simpel geredeneerd, ja, met, met maar, alle respect. Ja, dat, dat mag het zo zijn, maar het gaat in veel gevallen wel op. Nou, ik denk niet dat het in veel gevallen opgaat. Um, uh, als je aan het eind van de looptijd van je hypotheek... Uh, met een grote aflossingsvrije hypotheek zit... Uh, dan mag ik hopen dat de, uh, in uw geval... die mensen inderdaad uh, van, uh, zeg maar geen, geen schuld meer hebben. Uh, maar in negen van de tien gevallen hebben ze dat natuurlijk wel. Gaan ze de pensioengerechte de leeftijd in? Kunnen ze de woning niet meer betalen? Betekent dat de woning verkocht moet worden, executoriaal? Betekent dat ze met een restschuld blijven zitten... en dan komen ze in ieder geval de rest van hun leven niet meer uit? Ja, oké. Okay. Nou... Allemaal toch niet erg plezierige scenario's. Hartelijk dank voor uw uitleg. Uh, u hoorde de directeur van een van de grootste adviesbureaus... de hypotheekshop, Ron Bavelaar. Dank voor je komst. Graag gedaan. In 2012 opent in het voormalige Heersgebouw aan het Leidseplein in Amsterdam... de eerste echte Apple Store in Nederland. De exacte datum is nog geheim. Net als alle andere winkels die Apple-producten verkopen... is ook de Apple Store in Amsterdam onderworpen aan strenge regels. En die worden gedicteerd door het Amerikaanse moederbedrijf. Toch, hoewel voor de consument niet direct... Zichtbaar kent deze Apple Store bepaalde privileges boven andere Apple-winkels. Over de opening van die store en de strenge regels van Weil en Ome Steve gaan we praten met technologiejournalist Tony van Ringelestein. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, kijk je er naar uit, naar, naar die opening van die Apple Store? Uh, ja, nou ja, ik volg Apple uh, op de voet. Dus ik kijk er wel naar uit. Ik moet zeggen, ik ben al een paar keer bij Apple uh, te gast geweest. Die hebben daar ook een kantoor daarboven in hetzelfde pand. Mm -hmm. En uh, ja, elke keer staat daar een heel groot uh, stuk hout voor. Zwart geschilderd. En dat schiet maar niet op. Dus we zijn al een jaar daar bezig. Maar uh, nog steeds niet geopend. Het heeft vertraging opgelopen. Heb Soms je wel eens gevraagd waarom, wel eens vraag waarom het uh, zo lang duurt Ja, je kan aan Apple heel veel dingen vragen. Maar je krijgt eigenlijk nooit ergens commentaar <laughs> op. Dus ik heb het gevraagd. Maar nee, er werd niks over gezegd. Okay. Ik begreep dat er ook... Uh, Toelaatbaar veel uh, historisch materiaal gesloopt werd ter wille van de Apple. Uh, klopt, er zijn welstandscommissies in touw geweest. Ja. En uh, als je nu uh, op het Leidseplein gaat kijken, is het helemaal dichtgetimmerd met hout. Ze hebben het, uh, het stuk wat ervoor stond wel. Dat is wel, ja, ze nemen geen uh, uh, ze nemen best wel maatregelen om te voorkomen dat mensen uh, zien wat er gaat gebeuren. Maar ja, zou jammer zijn. Maar goed, dat is natuurlijk iets heel anders. Uh, die, het geeft alleen misschien wel aan hoe brutaal Apple is. Ja, dit is wel een toplocatie in Nederland natuurlijk, hè? daar midden op het Leidseplein. En uh, ja, ze, ze hebben inderdaad ook heel veel regels voor de andere verkopers. De dus andere winkels, de resellers, die moeten zich aan heel veel regeltjes houden... omdat het anders gaat lijken alsof dat een echte Apple Store is. Precies, dus je mens... moet dat verschil misschien ja. even uitleggen aan de luisteraars. Want... Ja, een heleboel mensen die denken, Er zijn natuurlijk al Apple Stores, ja. maar je hebt één officiële... en die is er nog niet in Nederland. Hè? Die zijn er in Europa sowieso nog niet zo heel veel, een stuk of veertig. Um, en de rest, dat zijn eigenlijk uh, ja, mensen die hebben een licentie van Apple gekregen en die ja, ja. zich dus aan een pakket regels houden. En die, en die echte Apple Store, in hoeverre ziet die er dan anders uit? Nou, hij heeft bijvoorbeeld andere, andere tafels. Dat is een van de regels. Ja. Ja, als wilde die, ah, ja. die S-door ta houten tafels hebben... dat mogen de andere Apple-winkels dan niet hebben. En uh, er is een Genius Bar. Daar kan je, uh, als je je MacBook wil laten repareren... Dan, dan lopen er geniuses, zoals ze dat noemen. Die helpen je helemaal. Nou ja, zo zijn er nog wat Geweldig uh, een Genius ja, Bar, zeker. ja. Hij ziet er ook mooier uit. Vaak grotere winkels. Uh, spectaculaire opening. Laatst nog, uh, twee weken geleden in New York in Grand Central. Het grote treinstation. Gigantische winkels. Juichende mensen overal. Uh, het trekt gewoon meer aandacht. Kan je, dan je dan er ook handenkels. meer? Nou, Je kan er dus meer service krijgen. En in, in principe zijn de, uh, de producten zijn allemaal hetzelfde. En de prijs ook. De prijs is ook overal hetzelfde. Hm. Dat wil Apple ook. Uh, ja, je mag, geen, uh, nie, mag niet stunten met korting. Dat, dat wordt allemaal heel beperkt. Maar is het ook op een bepaalde manier gedesigned? Met dezelfde nee, kleuren altijd. Het, het wordt, altijd. Steeds, gekker. Het wordt ja. steeds gekker. Die officiële Apple Stores, dat zijn echt uh, pareltjes. Hè. Je hebt daar in New York eentje. Die is ook met een enorme uh, hoeveelheid glas erin. En uh, in Londen hebben ze de allergrootste geopend. Uh, laatste weer. En uh, ja, je ziet dat ze wel weer met mooie dingen komen. En ik geloof dat ze hier ook uh, een, een hele verdieping um, uh, eruit aan het slopen zijn. Want dat moet. Er moet een vide in. Dat is echt een echte mooie Apple Store. Dus uh, daar moet, er wordt van alles aan gesloopt. En daardoor doet, duurt het dus eigenlijk veel langer. Hij ja, zou dus dit jaar al open gaan, Maar dat wordt dus nu ja, over een paar maanden. En ik denk dat er daarbij misschien ook die, uh, die, die historische elementen verloren gaan... waar die welstandscommissie dan zo'n uh, toestand over maakt. Ja, of dat al of niet terecht is, kan ik niet zo goed beoordelen. Maar de heers was natuurlijk... Vroeger zo'n zo'n echt zo'n eind 19e eeuws enorme modemagazijn. Hè? dus ja, met alle toeters en uh, nee nee, nee maar, ik ook niet ik ook niet het maar. klopt dat Apple daar natuurlijk wel in al die oude panden zit en uh, daar ja flink tekeer gaat ja. uh, maar de gemeentes en de steden die willen dat vaak ook meestal wel graag hè? nou ja Amsterdam heeft er natuurlijk ook belang bij ja. een enorm commercieel uh, belang en het is een Top plek natuurlijk, hè? Ja, absoluut. Uh, echt fantastisch. Ik denk dat er een hoop toeristen ook uh, naar binnen zullen komen. En uh, ja, er wordt dan gezegd door die andere Apple-winkels... Uh, verliezen jullie nu klanten. Omdat ja. er een officiële, een hele grote... op een prachtige plek komt te staan. Uh, misschien in Amsterdam is dat het geval. Maar in de rest van Nederland, daar zijn ze nog niet. Dus dat valt wel mee. En ik denk dat er ook een hele hoop toeristen... die normaal niet in die andere Apple-stores naar binnen zouden gaan... die gaan nu in het naar binnen om iets te kopen. Misschien. Ja. Uh, en ik begreep dat als je daar wil uh, gaan werken in zo'n winkel... Dat je dan ook uh, diverse cursussen moet volgen. Ja, je moet allerlei cursussen volgen. Ja, maar het is niet allemaal positief over Apple. Ik ben, ook geen, nou. ik ben ook geen echte Apple fan, maar het is bekend van het personeel in Amerika een half jaar geleden dat er werd geklaagd over de arbeidsomstandigheden. Uh, waar ging het dan over? Nou, dat ging over veel te lang moeten werken. Uh, mensen die dan uh, dachten kwamen dat nieuw personeel kreeg meer betaald dan het oude personeel. En die zeiden van hey, oh, is dat een beetje raar. Maar die kregen gewoon doodluk van Apple te horen. Ja, bij Apple werken is een belevenis. Dus je salaris blijft, het, uh, blijft hetzelfde. Oh ja, je ja, dat het moet je in Nederland proberen met die zwakbonden. Maar dat vind ik interessante houding van zo'n bedrijf. Die zeggen, ja, zoek het maar uit. Ja, Je moet blij zijn dat je en, er wel en, en, ja, ja, ja. en dat is ook gebeurd. Ja. De, de, de, ja, daarmee is, bekend. Is, is, de, is, de, is de ruzie verstomd. Nou ja, min of meer. Ik heb dat ook niet op de voet gevoeld, Maar dat is wel toen naar buiten gekomen. En dat is op zich al heel wat dat er iets naar buiten komt. Dat Apple medewerkers ontevreden zijn. Want dat hoor je dus helemaal nooit. En, uh, is dat is in een wel. Hè, als ik dat zo hoor. Nou, dat is ook weer wat overdreven. Maar je zou wel kunnen zeggen, er zijn een hele hoop mensen die zijn supporter... en die, die gaan heel ver in hun liefde voor de club, om het ja. zo te zeggen. Een guru en een sekte, daar lijkt het toch een beetje op. Maar wat leer je dan op die cursus? Hè? Misschien moet je eens een keer op zo'n cursus gaan... dan kun je ons eens vertellen wat daar geleerd wordt. Ja, ik heb ook wel eens een keer een sollicitatieformulier ingevuld... in de hoop dat ze me zouden uitnodigen, inderdaad. Er stonden, er stonden vacatures voor Amsterdam ja. uh, op de site, maar helaas, dat is niet doorgegaan. Nou ja, ze hebben heel veel regels over hoe je mensen te woord moet staan. Het moet heel vriendelijk, hè? dus uh, Apple Store, waarom is dat nou? Nou Zo'n succes, die officiële winkels, omdat het eigenlijk anders is dan alle andere computerwinkels. Toen dat meer dan tien jaar geleden is, werd gestart, zei iedereen: oh, die winkels zijn veel te groot en veel te vriendelijk personeel. Heel leuk om je producten te laten zien, dat mensen er leuk op de tafel mee kunnen spelen. Maar je verkoopt op deze manier. Verkoop je niet. Allemaal in de, ja, in de gedachte: van ja. Bij de andere computerwinkels heb je agressieve me medewerkers soms. Hè, die denken wij weten het beter, we gaan het wel eens even verkopen. En dan komen mensen thuis met een doos waar ze misschien helemaal niet zeker wisten dat ze dat wilden kopen. Ja, bij Apple met een beperkt aantal producten werkt dat natuurlijk helemaal niet. Dus die hebben, die hebben andere manieren van communiceren met mensen. Vriendelijk met klanten omgaan, laat ze zelf maar uh, beslissing maken. En dat is een andere aanpak dan sommige andere winkels. Dus in dat soort opzicht heeft Jobs ook echt gelijk gekregen in zijn marketing ja, ja, er werd gezegd, Jobs, dit gaat nooit werken, financieel gezien. Want het is veel te duur uh, wat je allemaal aan het doen bent. Mensen kopen te weinig, dit kan nooit uit. En het tegendeel is eigenlijk gebleken. Uh, als je gaat kijken naar de cijfers over hoeveel wordt er verkocht per vierkante meter... ten opzichte van allerlei andere winkelketens, nou, Apple staat echt bovenaan in de winkel staat Apple is de plek waar het meest wordt verkocht. Dus dat concept, dat werkt heel erg goed. En deels is dat inderdaad te danken aan Steve Jobs. Die heeft notabene patenten op de glazen trap en, en al dat soort dingen. Hij heeft een hele hoop dingen ook zelf ontworpen, mede ontworpen. Dus de andere winkels mogen dan niet zo'n glazen trap hebben. Uh, alleen de officiële store. En, uh, maar er is ook nog een andere man, uh, Ron Johnson. En die is toevallig uh, twee maanden geleden vertrokken bij Apple. En die was eigenlijk de baas over die stores. En die schijnt ook wel heel erg belangrijk te zijn geweest. Voor het succes. En die is nu, uh, is is nu ook weg trouwens, ja. Organisch voedsel uh, Die is naar een winkel. andere winkelketen gegaan. <laughs> ah, ja, dus maar... er is wel een soort van leegloop bij Apple. Maar ja, het zadel op de rit. Uh, ik ben benieuwd trouwens wat er gaat gebeuren als hij open gaat. Hè? Want ja. we weten niet wanneer het gebeurt. Maar er ja. komt er ontzettend veel volk op af. In andere steden staan daar, ja, daar staat politie, mensen staan te juichen, dringen. Ja, de eerste nou. mensen die naar binnen mogen, die worden dan met applaus onthaald. En nou, toestanden van goed. welsten. Nou, dat is in ieder geval iets om naar uit te kijken in 2012. Maar wanneer, dat weten we nog niet. Hartelijk dank. Technologiejournalist Tony van Ringelstein. hoorde u... naar aanleiding van de verwachte opening van de eerste Apple Store in Nederland... in Amsterdam, op het Leidseplein. Tot zometeen. Het radio 1 jaaroverzicht. Het noorden van Japan is getroffen door een zeer zware aardbeving.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 Blue van VGZ. Vanaf 77 euro. Sluit nu af op blue.nl. Dit is Radio 1.